7 uur, Freddy van Tijn met het NOS Journaal. De riolering in het centrum van Raalte in Overijssel dreigt te overstromen. Het heeft te maken met het stopzetten van het gemaal... dat afvalwater naar de rioolzuivering in Raalte pompt. Dat gemaal is stilgezet vanwege de lozing van een stof in het riool... die schadelijk is voor de bacteriën in de rioolwaterzuivering. Er zijn monsters in het riool genomen, die worden nu onderzocht. Omdat de riolering in het centrum van Raalte dreigt te overstromen... is al 30.000 liter afvalwater uit het riool bij de zegge gepompt... en naar kampen gebracht waar het wordt opgeslagen.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 Langs de lijn, met Roland Boot. Goedenavond en welkom bij aflevering 9834. We hebben een drukke voetbalavond. Vijf stuks met als uh, slotklapper straks Ajax-Nak. Ajax, ja, daar is het een en ander gebeurd van de week. Maar de openingswedstrijd is De Graafschap tegen PSV. De nummer drie van onderen tegen de nummer drie van boven... die alleen de eerste competitiewedstrijd verloor. Richard van der Maden, kijk daar in hem. Verschil tussen beide ploegen, 16 punten natuurlijk in het voordeel van de ploeg uit Eindhoven. En het staat al 0-1 hier op de Vijverberg, doelpunt van Tim Matafs. Aanval over de linkerkant, Mattafs uh, zocht daar knap de ruimte en hij maakte zijn vijfde goal van deze competitie. Stuurde Rogier Meijer, de aanvoerder van de Graafschap het bos in en passeerde ook de winter. Het staat hier na 18 minuten dus al 0-1. Kwart voor acht zijn er drie wedstrijden. NEC, Roda, Heerenveen, RKC en Heracles tegen Twente. En dan, uh, zoals gezegd, om kwart voor negen Ajax tegen NAC. Er wordt ook gejudo'd in Rotterdam, de Grand Prix. Uh, met alle toppers uh, dit keer, Theo Plachard? Ja, zeker. Het is trouwens het sterkst bezette toernooi ooit in Nederland na het WK 2009 in uh, Rotterdam. Met uh, 21 wereldkampioenen aan de start en 5 olympisch kampioenen. En ook al die Nederlanders die vorige week verstek lieten gaan om hun krachten te sparen voor dit toernooi. En de eerste dag verloopt goed voor Nederland met vier finalisten. Waarvan we er inmiddels eentje achter de rug hebben. Birgit Ent in de klasse tot 48 kilo. Zij is absoluut nog niet zeker van deelname aan de Olympische Spelen. Maar zette hier vandaag een belangrijke stap door in de finale te komen. En in die finale tegen de Belgische Van Snik ook nog bijna op winst te komen. Maar dat lukt uiteindelijk niet. Ze werd de tweede, maar pakte wel 120 punten voor de ranglijst. En direct nog finales met daarin Deks Elmond, Elisabeth Willeboortse... En... En Annika van Hemden, en die laatste twee tegen elkaar. Het is zaterdagavond langs de lijnen van 7 tot 11 met sport en muziek. Het is gelijk 1-1 op de Vijverberg in Doetinchem bij de Graafschap PSP. In de 22e minuut de bal wordt van dichtbij binnengeschoten nadat El Hasnoui op doel vuurde. Geen kans voor Isaacson. Ja, ik moet ook zeggen in de herhaling als ik het nog een keer zo terugzie. Ziet hij er volgens mij ook niet helemaal geweldig uit. Het is een actie van El Hasnoui die het strafschopgebied ingaat. Ja, en dan is het toch inderdaad een blunder hoor van El Hasnoui. Gaat hij via de keeper over de doellijn. Is het niet eens Poupon meer die uh, het laatste zetje hoeft te geven. In de 23e minuut is het weer gelijk.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 Walen met die Escape is. We gaan naar Richard van de Made. Die zag al twee doelpunten en die ene was wel een bloemde, dus zeg die tweede grote blunder inderdaad van Isaacson, de keeper van PSV. Schot van El Hasnaoui dat dus via de doelman van PSV over de lijn ging. En zo staat het inderdaad na 26,5 minuten op de Vijverberg in Doetinchem. 1-1, de 0-1 van Tim Matafs en dus nu de gelijkmaker. En de graafschap speelt best aardig moet ik zeggen. Het is opportunistisch, maar de ploeg kan niet veel anders. En daar misschien de 1-2-1 de moet ik natuurlijk zeggen met de Leeuw. Een enorme kans, goede paas van achteruit van Wormgoor. Maar daar zit de keeper van PSV ditmaal wel goed tussen op tijd uit zijn doel. Isakson, maar daar had De Leeuw, de speler die aan de rechterkant tegenwoordig bij de Graafschap moet opereren... had hij toch de kans om de thuisploeg op 2-1 te zetten. Na vier minuten overigens ook al een prima kans. Nu misschien dan in de kluts. Weer een nieuwe mogelijkheid voor de Graafschap van dichtbij... PSV is in de organisatie zwak. De hele wedstrijd eigenlijk al. Het speelt ook aanvallend behoorlijk slap in een laag tempo. En de graafschap ruikt, voelt dat er in deze wedstrijd misschien wel meer te halen is. Dan een misschien wel logische nederlaag zoals de meeste mensen natuurlijk dachten. Nu moet PSV weer opletten. Via Marcelo gaat de bal terug naar Isaacson. Die schopt hem vervolgens weer wild uit richting Matafs. En die laat het dan over aan Labiat. Labiat gaat zijn verdediger voorbij. Dat is Meijer. Nog altijd Labiat. Labiat doet het dan um, heel moeilijk. Oh, oh, oh, oh, oh. schiet van 8 meter. De bal hoog over. Een enorme kans nu weer aan de andere kant voor PSV. En zo is dit toch een hele levendige en aantrekkelijke wedstrijd. Met kansen over en weer een enorme mogelijkheid opnieuw voor PSV. Voor Labiat, Wormgoor stuurt hij het bos in. Meijer overkomt hetzelfde. En dan van dichtbij, oog in oog eigenlijk met uh, De Winter. De keeper van... Uh, de graafschap schiet hier de bal huizenhoog over. 28 uh, minuten zijn we onderweg. Enkele minuten geleden een uh, best wel bijzonder moment. Want tijdens een wedstrijd heb ik het in elk geval nog nooit uh, meegemaakt: hebben de supporters van PSV de op 46-jarige leeftijd overleden Rob van den Akker herdacht. Hij was. Uh, su voorzitter van de supportersvereniging. Genoot daar een grote populariteit heb ik me laten vertellen. En vanaf het moment dat het scorebord op 18 minuten en 13 seconden wipte, hebben ze een minuut lang een indrukwekkende minuut stilte gehouden hier op de Vijverberg. Exact tot 19 minuten en 13 seconden. Dat is namelijk het jaar van de oprichting van PSV. Rob van den Akker was al geruime tijd. ziek is uiteindelijk overleden aan een hersenbloeding. Het was een indrukwekkend eerbetoon minuut lang van de supporters van PSV en overigens ook van de mensen hier uit de Achterhoek die muis en muis stil waren. De winter schopt de bal richting De Leeuw. Die verliest het kopduel van Bauma. in de 29e minuut. 1-1 dus de stand met de eerste grote kans van de wedstrijd voor Schrekkovic. Toen een prima redding van Isaacson. Maar even later zag hij er dus heel slecht uit bij dat schot van El Hasnaoui. Een beetje vanaf de rechterkant. bal ging volledig onder hem door en 1-1 dus. En daarna over en weer kansen in deze wedstrijd voor De Leeuw voor Labiat. En zo golft het spel eigenlijk op en neer. En is het Worpgoor die de bal nu schuift naar de linkerkant, probeert de Graafschap weer op te bouwen. Het is vooral opportunistisch, maar het is misschien ook wel logisch dat de thuisploeg op die manier probeert te spelen. Nog één aanval over de linkerkant. Daar komt de voorzet. De kopbal is van Joeri Rozen. En die gaat ruim over het doel bij Isaacson. Bijna een half uur gespeeld op de Vijverberg. Het staat 1 tegen één. We gaan verder met het buitenlands voetbal. In Duitsland vond Schalke 04 van Nürnberg. Het werd 4-0, twee goals van Huntelaar. Borussia Mönchengladbach deed het nog beter. 5-0 tegen Werder Bremen met drie goals van Royce. freiburg het absc 2-2. Wolfsburg-Hannover, 6 4-1. En Köln tegen Mainz werd afgelast. U weet het waarschijnlijk dat duel werd afgelast... doordat de scheidsritter er niet was. En toen in zijn hotel gekeken werd... bleek dat hij een zelfmoordpoging had gedaan... De scheidsrechter heette Rafati. Om half zeven is begonnen. Bayern München tegen Borussia Dortmund. En daar is nog niet gescoord zover ik nu kan zien. Uh, Bayern München gaat een kop. 28 uit 12. Gevolgd door Borussia Mönchengladbach. 26 uit 13. Dan Schalke. 25 uit 13. En Borussia Dortmund heeft er 23. Maar dan uit 12. Gaan we naar Engeland. Daar won Manchester City met 3-1 van Newcastle United. Norwich City tegen Arsenal werd 1-2. Beide goals waren van Robin van Persie. En met zijn eerste kwam hij in een illustre rijtje. Hij scoorde zijn dertigste doelpunt van dit kalenderjaar, alleen Ellen Shearer, Thierry Henry... Ruud van Nistelrooy en Les Ferdinand lukte dat in de Premier League. Het record staat op 36 en dat is van Alan Shearer. Van Persie staat nu dus op 31, maar ja, het jaar is nog niet afgelopen. Everton tegen Wolverhampton werd 2-1. Stoke City verloor van Queens Park Rangers 2-3. Sunderland en Fulham kwamen niet tot scoren, 0-0 dus. West Bromwich Albion, Bolton Wanderers 2-1. En Wigan Athletic tegen Blackburn Rovers, die scoorden lekker op los. Het werd 3-3. En om half zeven is begonnen Swansea City tegen Manchester United. En Manchester Leiden daar met 1-0. Manchester City gaat een kop. 34 uit 12. United heeft er 26, maar dan uit 11. Derde is Newcastle United. 25 uit 12. Dan volgt Chelsea en Tottenham Hotspur bijna met 22 uit 11. En zesde is Arsenal nu. 22 uit 12. Every time I've held you, I thought you understood. People say love like us. seasons go but our love will never die let me hold you down Silvas en Marco Borsato. Every time I think of you. Is PSV die klap van die gelijkmaker al te boven? Is Nee, ik vind van niet. Het is de 36 e minuut 1-1 de stand hier op de Vijverberg in Doetinchem. Het is een leuke wedstrijd om naar te kijken, maar PSV speelt zeker niet goed. Er zijn veel kansen over en weer. Maar het is vaak voorspelbaar. Het is slordig als PSV het balbezit heeft en de graafschap speelt niet onaardig mee in deze wedstrijd tot nu toe. Zojuist weer een enorme mogelijkheid. Uitstekend hakballetje van El Has. Naoui, de aanvallende midden velden van de Graafschap. En zo werd de Leeuw vrij voor Isaacson gezet. Maar de Leeuw raakte die bal totaal verkeerd. Er stonden ook nog twee man te wachten. Daar had hij ook voor kunnen kiezen. Maar het was van alles helemaal niets. En dus ging die bal over de zijlijn. En blijft het bij 1-1. Maar de Graafschap speelt zeker niet verkeerd in die eerste helft tot nu toe. Het is PSV dat nu het balbezit heeft op de helft van de Graafschap. Wordt gejaagd door Poupon. Moet Bouma de bal terugspelen naar Isaacson. Misschien dat die volgende week wel wordt afgelost door Titon. Want de Poolse keeper is weer helemaal fit. Maakt maandag zijn rentrée bij jong PSV. En als je zo Isaacson toch in deze wedstrijd weer ziet blunderen... dan vraagt dat misschien wel volgende week al om uh, vervanging. PSV weer op uh, de helft van de Graafschap nu met een uitstekende bal. Het is geen buitenspel. De bal wordt dan doorgetikt via Matafs naar Toivonen En dan zit de winter er net op tijd bij. De winter bezig aan een goed seizoen bij uh, de Graafschap. De Belgische doelman overgekomen van Westerlo. Trapt de bal vervolgens wel erg slecht uit... ...over de zijlijn en dus krijgen we weer een ingooi voor PSV. PSV nog altijd zonder Kevin Strootman zit zijn tweede duel van een schorsing uit. Ook Manolev, de rechtsback is er niet bij door een schorsing. En op zijn plek speelt vanavond Timothy de Rijk. Veel mensen hadden daar Goenzo Ojo verwacht. Toch wat meer een aanvallend ingestelde speler. Maar... PSV heeft op dit moment veel problemen op die rechtsbackpositie, Omdat Tamata ook nog altijd geblesseerd is. Maar tot uh, grote verrassing misschien wel van uh, velen... heeft Fred Rutte, de coach van PSV, gekozen voor Timothy de Rijk. Die toch eigenlijk een centrale verdediger is. Uh, zo heeft hij tenminste vorig jaar heel veel gespeeld bij Ado Den Haag. 38 e minuut. 1-1. Dus de stand Toyfone komt de bal dan zelf maar halen. Op de eigen held wordt gestoord door Kujala. Doet dat heel goed. Verovert de bal. Maar Ed Jansen ziet er een overtreding in. Een duel van uh, Kujala. En dus krijgt krijgen we een vrije trap voor PSV in de 38 e minuut van deze wedstrijd. 1-1 dus op de Vijverberg. Even horen wie er op de mat staan bij Theo Plachard. Tot 73 kilo op dit moment alle aandacht gericht op uh, Dex Elmond namens Nederland en de Rus uh, Isayev Mansour, 24 jaar. En uh, die mannen hebben elkaar al eerder ontmoet hoor, in uh, de afgelopen jaren zou je kunnen zeggen. En de balans is gunstig in het voordeel van Dex Elmond 3-1 voor uh, de Haarlemmer die op dit moment het moeilijk heeft tegen de Rus met anderhalve minuut te judo en nog is uh, nog niet uh, gescoord. En als het zo blijft dan gaan we afstevenen op een uh, verlenging op een golden score waarin uh, elke uh, actie, elke fout beslissend kan zijn voor wie hier... Uh, de kampioenschap binnenhaalt bij deze Grand Prix van Amsterdam. Altijd gehouden in Rotterdam maar door geldgebrek verschoven naar de hoofdstad van het land. Met een merkwaardige nieuwe regel trouwens bedacht door de IGF. Want de coaches die op dit moment langs de kant zitten, in dit geval Maarten Arends bij Nederland, mogen helemaal niets meer doen op het moment dat de wedstrijd bezig is. Dus ze zitten als een soort wasse beelden te kijken. En op het moment dat de scheidsrechter Matee geeft, dan mogen ze ook hun mond weer open doen en met hun handen aanwijzingen en gebaren maken. En Maarten Arends heeft al aangegeven dat hij er gek van wordt van deze regel, want het is uh, feitelijk niet te doen. En wat zie je ook dat allerlei types uh, zich met die coaching gaan bemoeien die op de tribune zitten en dus uh, over Arends in dit geval heen streven. We zullen zien hoe dit uh, de komende maanden zich gaat ontwikkelen. Want sommige judoka's hebben daar voordeel bij en anderen hebben daar nadeel van. En zo gaat deze wedstrijd door zonder dat er uh, scores zijn en we waarschijnlijk af gaan, Steven, op een uh, verlenging minuut zuiver judo tijd nog. We gaan zien hoe dit verder gaat. En als die coach daar en op de tribune zelf gaat zitten, Theo? Ja, daar hebben ze ook over nagedacht. Dan uh, wordt hij gedisqualificeerd. Dus dat feestje gaat niet <laughs> door. Maar ze zullen iets moeten doen aan uh, al die hulp Sinterklaas die op de tribune zitten en zich uh, ook met de coaching gaan bemoeien. Oké. Okay. Uh, Graafschap PSV. Hoe lang nog in de eerste helft, Richard? Vijf minuten. 1-1 nog altijd de stand. Isaac Zon, de keeper van PSV trapt de bal weer naar voren. Naar de rechterkant waar uh, Labiatten nu staat. Mertens uh, biedt zich aan aan de linkerkant... maar de bal komt bij Rozen terecht dan een sliding van... Uh, Engelaar in de middencirkel. En dat zou wel eens een gele kaart kunnen zijn. Dat gaat niet gebeuren. Ed Jansen geeft gewoon een uh, vrije trap aan de graafschap. Met Rozen speelt hem breed. Naar Wormgoer overgestoken. Nu op de helft van PSV probeert Poupon te bereiken. Met een diepe bal. Die bal is net wat te hard. En dus uh, in de handen van Isaacson. Die hem vervolgens direct weer uh, uitrolt. En dan komt PSV weer. Met grote passen is het. Marcelo nu over de middenlijn gestoken. Speelt de bal naar Toyfone. Dit is ook goed. De kans voor PSV vanaf de rechterkant. Met het schot van. En daar zit dan net weer een voetje tussen van een verdediger van de Graafschap. Dat is Ted van der Pavert. Die tegenwoordig als linksback speelt. Bal over de achterlijn. En dus een corner voor PSV. Dat uh, al 11 verliespunten heeft uh, opgelopen in dit seizoen. En ook vanavond hier in Doetinchem niet speelt als een titelkandidaat. Tenminste dat niet uitstraalt vind ik. In de eerste 45 minuten van uh, deze wedstrijd. De corner wordt getrapt door uh, Engelaar. Dan moet de winter komen. Doet dat. De bal wordt vervolgens weggeschopt door... Uh, en dan is het duel met De Leeuw en Labiat. En vervolgens opnieuw weggehaald achterin door PSV via Marcelo. Vier minuten en een klein beetje nog. En nog wat extra tijd natuurlijk in deze eerste helft tussen de Graafschap en PSV 1-1. Wordt er al gejuicht in Rotterdam Theo Pleciard. Er wordt gejuicht in Amsterdam voor Dex Elmond. Want vijf seconden voor tijd beslist hij toch de wedstrijd met uh, Wazari tegen die Rus. Dat uh, grote vreugde van de toeschouwers die hier uh, op afgekomen zijn. En zo bevestigde. Dex Elmond, dat hij op dit moment de allerbeste is in die klasse tot 73 kilo. Zeker voor Nederland. Hij wint hier 3000... Uh... Dollar. Maar wat belangrijker is, weer 200 punten voor die ranglijst. Het kan bijna niet meer misgaan dat Dex Elmond naar de speler gaat. Of hij moet hier niet goed oppassen als hij de hal uitstapt en onder de tram komt. Want dat soort calamiteiten die kun je natuurlijk nooit voor zijn. Maar Dex Elmond is de man voor Nederland in de klasse tot 73 kilo. Terecht dat hij vorige week het NK liet schieten. En nu wordt hij toegejuicht door de toeschouwers, door zijn familie. Springt in de armen van zijn coach, van Dex Elmond. Hij wint hier de Grand Prix van Amsterdam. I'm not going to Je kunt alles voor me zijn, mijn engel van plezier, opgaand in het nu en hier, het perfecte medicijn. en Sabrina Staak maken plaats voor Richard van der Made. Extra tijd van de wedstrijd tussen de Graafschap en VSV 1-1 is de tussenstand. 1 minuut extra krijgen we erbij. En wat nog resteert is een vrije trap voor de Graafschap. Met een gele kaart zojuist gegeven door Ed Jansen aan Jetro Willems. De linksback van PSV-overtreding op de Leeuw. Die al twee grote kansen onbenut liet namens de Graafschap. Maar misschien wordt het dus toch nog 2-1 voor de thuisploeg. Vito Wormgoor schaart zich achter de bal. Een muurtje van vier spelers van PSV. Wormgoor die al eerder dit seizoen scoorde uit een vrije trap in de wedstrijd tegen FC Groningen. 1-1 dus de stand. De extra minuut is voorbij. We krijgen nog de vrije trap van een meter of 18. Dus probeert het weer uit stand zoals hij dat ook deed tegen FC Groningen. Maar ditmaal geen succes voor de centrale verdediger van de Graafschap. Het is meteen ook het einde van deze eerste helft. 1-1 door doelpunten van Tim Matafs en El Hasnaoui. Deelkadeel maakt plaats voor judo. Theo plezier. Met de finale in de klasse tot 63 kilo tussen twee Nederlandse dames. Elisabeth Willeboortse, 32 jaar, gecoacht door Marjolein van Unen, de bondscoach. En Annika van Emden, 24 jaar. En zij luistert naar de aanwijzingen van Christen Korten, als het tenminste maar tegengegeven is. Merkwaardige situatie, een zogeheten luxe probleem voor de bondscoach. Want deze dames hebben zich beide hier naar die finale gevochten. En staan beide inmiddels op een goede plek op de Olympische ranglijst. Maar zoals je weet, er mag er maar één uiteindelijk naar Londen. Vandaar dat ze bedacht hebben dat beide dames... We nog vier toernooien samen opgaan uh, judo. En uh, dan ergens half januari wordt de knoop uh, doorgehakt door de bondscoach. Wie er uiteindelijk naar, uh, naar Londen mag. Terwijl er nu een uh, straf wordt uitgedeeld aan uh, Willemboortse Wille moet ik zeggen. Waardoor Van Emde op een kleine voorsprong komt op uh, Yuko. En met 12 seconden te gaan nog. Lijkt dit dus uit te draaien op een nederlaag voor Elisabeth Willeboortse tegen Van Emde. Bij de judoka's ja, ontwijken elkaar, zeggen nog hallo, goeiemorgen, avond. Maar voor de rest proberen ze elkaar zoveel mogelijk te ontwijken. Want de spanning is groot tussen deze twee judoka's. Gaat de veteranen, krijgt zij het voordeel? Of gaat toch die van Emde die hier weer een klein visitekaartje afgeeft... een klein tikje uitdeelt aan Willeboortse, want zij wint deze wedstrijd. Het is nog lang niet beslist, maar zoals gezegd half jaar... De ...waar die gaat het gebeuren en er wordt er vooral gekeken naar welke tegenstanders zij op de komende toernooien gaan verslaan. Want dat gaat de doorslag geven. Hoe sterk ben je geweest in die voorbereidingstoernooien? Wel een vriendelijke begroeting nog van beiden als afscheid van deze wedstrijd. Maar het toernooi wordt gewonnen door Annika van Hemden in de klasse tot 63 kilo en Wille Boortse, Zij moet zich tevreden stellen met zilver. Een van de drie wedstrijden die straks beginnen om kwart voor acht... is Herakles tegen Twente. Herakles de nummer 9 en Twente de nummer 2. Uh, ja, uh, jaren geleden dat Herakles thuis voor het laatst won, 2006. Bas Tiggelen, dat weet jij wel. Is dit een beetje de Feyenoord-Ajax van Twente? Ja, dat is het wel. Uh, dan moet je wel bij zeggen dat de scherpe kantjes er wel een beetje af zijn gegaan in de laatste jaren, denk ik. Het is wel een wedstrijd die leeft, maar het is geen... Ja, maar ze doen ook wel... veel samen tegenwoordig, geloof ik. Ja, dat heeft er zeker mee te maken. De jeugdopleiding is uh, samengevloeid. Het, het is ook niet zo dat als je nou door de stad loopt in Almeloven en in Enschede, dat je het daar merkt, hoor. Dat is wel, dat is wel weg. Het is waar, ja, als je steeds meer samen doet en je vist ook een beetje op andere vlakken in dezelfde vijver, dan kom je toch altijd een beetje nader tot elkaar. Misschien is dat ook wel een keer goed. Het is in zekere zin ook jammer, want uh, een derby is mooi. En, nou ja, het is, wat dat betreft is dus allemaal net een tikkeltje minder geworden. Ja, we zeiden al, het is jaren geleden dat Heracles won. Dat speelt toch wel een beetje, neem ik aan. Ja, 2006 zeg je. Dat was uh, de eerste speeldag van het seizoen 2006-2007. Toen kwam Twent hier op bezoek en kreeg Luke Wiltshire die toen nog rechtsback was bij Twente de Vrijstel rood. En toen was het ook vrij snel 3-0. Dat zijn ze in Enschede nog niet vergeten. En in Almelo vermoedelijk ook niet. Omgekeerd zijn ze ook niet vergeten dat afgelopen seizoen in Enschede... dat was in januari van dit jaar... dat het 5-0 werd in Enschede. Dus uh, wat dat betreft zijn dat wel uitslagen die tellen. En zijn dat ook wel uitslagen waarvan de ploegen zeggen... nou ja, daar moeten we ons dan maar op een of andere manier voor zien te revancheren. Dat doet Heracles met laten we zeggen de verwachte elf. Of het zou moeten zijn dat Jallo... De linksback is en niet te ik. Links rechts werd dat gespeculeerd. Jallo is een linksbenige verdediger. Dat schijnt er mee te maken te hebben. En Twente heeft dan toch ineens weer een klein zieke boegje. Want waar iedereen dacht dat Mark Janko weer terug was uh, van een blessure... is hij toch weer geblesseerd geraakt aan de kuit. En hij kan dus niet spelen. Dat betekent gewoon Luc de Jong in de spits bij Twente. Zo hoeft Adriaans in ieder geval geen keuze te maken. En als hij dan al dacht ik wil ver eigenlijk ook wel opstellen... maar wie moet er dan uit? Is dat probleem ook voor hem opgelost? Want Chatli is ziek. En dat betekent dat ver op de 10 staat, zeg maar op de plek waar normaal niet staat. En dat uh, co Adria dus eigenlijk geen keuze heeft hoeven te maken. En dus goed is die jasje zit, want als je dit uh, gewoon kan opstellen als zeg maar reserve spelers die je achter de hand hebt, dan heb je het goed voor elkaar. Oké, okay. uh, over een uh, minuut of zeven. En dan begint ook Heerenveen tegen RKC in het uh, Friese Haagje. En daar zit Henk Kok en die weet dat RKC al vijf keer niet gewonnen heeft. En Heerenveen is uh, ja, sinds uh, eind augustus eigenlijk ongeslagen. Ja, je zou het zo kunnen samenvatten. Veen is de laatste tijd gestaag aan het klimmen. Heeft de, de laatste negen competitie, de beste niet verloren. Maar er zaten ook een, aantal, een groot aantal gelijke spelers bij. Want als ik even kijk wanneer heeft Twente voor het laatste een wedstrijd verloren. Dat is op 20 augustus geweest tegen de FC Twente. Toen verloren ze in eigen stadion met 5-1. En heel opmerkelijk aan Heerenveen is, ze staan weliswaar op een zesde plaats... maar één punt achter op Vitesse, wat op een vierde plaats staat. Dat Heerenveen de enige ploeg is in de Eredivisie samen met Ajax... dat thuis minder punten heeft behaald dan in uitwedstrijden. 9 om 11. Heerenveen, dus gestagen aan het klimmen en van RKC, moet je zeggen, je zei het al een beetje in je inleiding, dat RKC geleidelijk aan het wegzakken is. De eerste vijf competitiewedstrijden heel goed begonnen, toen hadden ze tien punten. En nu staan ze op een twaalfde plaats met veertien punten, dus er zijn niet zoveel punten bijgekomen. Zware nederlagen ook, ruim verloren van Utrecht, Twente 4-0, VVV 4-1, kleine nederlaag tegen Excelsior... En misschien hebben ze weer een klein beetje moeten kunnen putten uit de laatste competitiewedstrijd thuis tegen FC Groningen was dat. Toen hebben ze 1-1 gespeeld. Dus RKC kan ook wel weer wat punten gebruiken. Als ik even kijk naar de opstelling, dan kan RKC vandaag weer beschikken over Drost en Ramos. Die waren beide geschorst. Ramos zit gewoon op de bank en Drost is weer op de basisopstelling opgenomen. En uh, Ouassar, die speelt uh, voor uh, Van Hout. En Martina is ook blijven staan voor Van Mosseveld. Van, Mos van Mosseveld begint dan ook uh, op de bank. Ja, die ploeg van Herenveen. Geen bijzonderheden over de opstelling. En u weet het allemaal, als voetballiefhebber, de meest gevaarlijke linie van Heerenveen, dat is de voorhoede. En die staat er dan ook met Narsing, Dost en Asaidi. Asaidi is een beetje aan het terugkomen van een liesblessure. Ik verwacht eerlijk gezegd niet dat Asaidi de hele wedstrijd zal uitspelen. Dat zal ook samenhangen met de stand van de wedstrijd, maar vooral van zijn fysieke gesteldheid. Heerenveen tegen RKC begint zometeen onder leiding van Skysector Kuipers. En de derde wedstrijd die over een paar minuten begint is NEC tegen Roda. Ja, uh, beide ploegen eigenlijk een uh, zwak seizoen tot nu toe. Allebei in het rechterrijtje, terwijl ze toch meer hadden gehoopt. Alleen NEC kan een beetje positiever uitkijken, Want die wonnen de laatste twee tegen Utrecht en Feyenoord. Frank Wieluid. Ja, die hebben met de bekerzegen tegen Volendam erbij. Inmiddels drie zegens op rij staan. En Rodi SC heeft daar vier nederlagen, inclusief een bekernederlaag tegen Ajax, er, tegenover staan. Ja, Roda wel een nederlaag geleden tegen AZ. Ajax ook in de competitie. En vervolgens uh, de laatste competitiewedstrijd tegen Herenveen. En dat had geen nederlaag hoeven zijn... Het gaat uh, ja, heel wisselvallig met uh, Rode JC. Daar is dus geen pijl op te trekken. En normaal gesproken in Nijmegen gaat het best goed met Roda. Maar uh, afgelopen seizoen helemaal niet. Maar toen hadden ze in Nijmegen nog Flemings. Die maakte er toen vier van de vijf die NEC in totaal maakte tegen Roda. En was het voor Nijmegenaren in ieder geval een spectaculaire wedstrijd. En uh, spectaculaire wedstrijden dit seizoen. Hebben ze in Nijmegen ja, nog te weinig gezien. Zeker op het moment toen de punten gepakt werden. Want uh, daarvoor was het voetbal wel aardig. Maar bleven de punten vooral achterwege. En toen de punten helemaal kwamen uh, was het voetballen weer uh, niet zo heel uh, aardig. Dus Alex Pastoor de schone taak om die twee zaken te gaan uh, combineren. Gedurende dit seizoen en NEC ergens veilig in de middenmoot weg te zetten. Zodat de club uh, verder financieel gezond kan worden. En uiteindelijk weer gewoon normaal kan uh, gaan functioneren zoals dat hoort. Deze twee ploegen, als ze winnen kunnen ze een aardig stukje opschuiven. Op de ranglijst. Dat is wel de inzet van deze wedstrijd. Winst en winnen doen beide ploegen heel veel. Want NRC speelde pas één keer gelijk. Helemaal de eerste wedstrijd van het seizoen tegen Heerenveen werd het 2-2... En Roda speelde nog helemaal niet gelijk in deze competitie. Kortom, er zal er wel één van de twee winnen. Zou je dan statistisch gezien moeten kunnen zeggen. Bij Roda is Hemte terug in de basis terug van een blessure. Vormer is terug. Hij komt terug voor Fledderis die vervolgens geblesseerd moest afhaken met een enkel blessure. En Hemte staat gewoon weer linksback En bij NEC spelen ze zoals ze ook speelden tegen Feyenoord met dezelfde elf. Dus Schöne in de punt van de aanval. En Smofsen van Eijden centraal. In de verdediging en Conboy op links. En laat u peressa als links buiten. Dat zijn de bekende namen van NEC tegen Feyenoord in de kuip. Met die 1-0-overwinning waar ze bij Feyenoord zo van ondersteboven waren. In de vervelende zin van het woord. De ploegen komen zo op het veld. onder leiding van scheidsrechter Jeroen Sanders. Do it. And I roll, I swim through it Suppose that you think you're very smart Gary and the pacemakers, how do you do it? Nou, vertel mij Bas -Tichter. Ja, er staan op dit moment nog wat supporters voor mijn neus. Dus ik kan nog niet zo heel veel zien. Een van die supporters is Arnold Brugging trouwens. Die gezellig even naast me komt zitten. Arnold, hallo, tijdje niet gezien. Twente en Heracles in Albelo. Het is 0-0, wedstrijd een paar seconden geleden begonnen. Zonder dus Janko, zonder Chadli aan de kant van Twente. Dat scheelt op een slok op een borrel. Het zal de supporters weinig uitmaken, want u hoort ze op de achtergrond toch behoorlijk wat lawaai maken. Het bal is dus voor Plet, die hem mee kan geven aan Duarte. Die krijgt een tikje in de middencirkel, verspeelt speelt de bal. Klein overtreding gemaakt door Bayrami en een vrije schop, of door Landsaat En een vrije schop voor Heracles Roten van de middenlijn. Heracles dat Rienstra opnieuw achterin heeft naast Van der Linden. Nog altijd dus geen Maartens. Die lang geblesseerd is en de bal bezit nu voor Kwantza. Die kijkt en zoekt zijn de mensen voor in de beweging. Nou ja, Armenteros wordt er eigenlijk gehoopt. Dan komt die bal voor de voeten van Overtoon. Die paast, plat, dan zou het snel moeten gaan. Maar gaat het eigenlijk net niet snel genoeg? Hoewel Everton dreigen naar binnen en dan schieten? Nee, daar zit een Twentsbeent tussen. 0-0 beginfase in Almelo. Nou, bij jou is ook nog niet gescoord hè, Henk Kok? Nee, is nog niet gescoord maar de Heerenveen begint wel met een goede aanval via Narsingen. En Narsing kreeg de bal even terug via een verdediger. Dat was in dit geval van Peppen. En de Heerenveen die mag beneden aan de rechterkant van het veld een hoekschop gaan nemen. Die hoekschop wordt genomen door die We hebben gespeeld nog geen 44 seconden. Dan de hoekschop van ACI aan de rechterkant van het veld. En ligt de bal nog eens even weer heel nauwkeurig in het bekende halve maancirkeltje. En daar komt dan de hoekschop van ACI Die komt goed voor de goal en wordt, gekoopt, wordt goed gekopt door... Wie was dat? Ik dacht dat het de zomer was die mee naar voren was gegaan. En dat het zomer was die de bal inkoopte, maar die bal ging naast. Dus nog 0-0 in het apel stadion. In Doetinchem zijn ze al begonnen in de tweede helft. 1-1 was het berust Richard van der Maden. Doelpunten van Mataps en El Nohi. Halve minuut zijn we onderweg in de tweede helft. De graafschap in de eerste 45 minuten het gevaarlijkst. Dat is toch wel opvallend met twee grote kansen nog voor de Leeuw. Een kopbal van Roos en aan de andere kant was het Labiat namens PSV. Maar het is de graafschap dat in de eerste... De goed en veel druk heeft gezet op de verdediging van PSV. De spelers die daar vooral heel veel liepen met de bal en het zichzelf daardoor erg moeilijk maken. Een blessure aan de kant van PSV. Het is Willems die op dit moment op de grond ligt. Een minuutje hebben we gespeeld op de Vijverberg. 1-1 dus. En de wedstrijd die we nog niet hebben gehad is NEC-Roda, Frank Wieluit. Anderhalve minuut onderweg in de eerste helft. laat u Peressa over de linkerkant met zijn eerste balcontacten. Probeert Schöne aan te spelen, dat lukt allemaal wel. Die probeert dan de bal verder breed te leggen. Dat gaat dan weer niet, want daar staan heel veel gele hemden van rode JC'ers. Dat er nu uit kan komen over links met Ramsey zoeken naar de spits. Die wordt niet gevonden. Donald is meegekomen, maar daar, die verliest het duel van Van Eijden. Schiet de bal over de zijlijn. En dus kan Roda gaan ingooien omdat de uitbraak simpelweg niet snel genoeg was. Dat zegt al genoeg dat Van Eyde toch niet de allersnelste maar wel goed positie gekozen... ten opzichte van Donald daar die bal nog kon wegwerken. Van Eyde natuurlijk ook onderwerp van gesprek in uh, uh, dat duel met uh, Fernandes. En die bal uh, uiteindelijk nu ook weer veroverd door Van Eyde. Hij maakte bijna een overtreding bij de cornervlag. Dus vrije trap voor Rodier JC in de openingsfase tegen NEC. En Almelo is altijd een beetje de vraag hoe snel is de tegenstander gewend aan het kunstgras? Bas. Ja, dan zal dat tegenwoordig wel redelijk uh, loslopen, denk ik. Niet met de enige club die Kunstras heeft. Bovendien, iedereen is hier de laatste jaar wel een paar keer op bezoek geweest. Blijft natuurlijk toch wel een voordeel als je elke week week speelt, maar toch het voordeel wordt wat minder. Heekles heeft de bal wat meer in het begin van de wedstrijd 3,5 minuten gespeeld. De bal moet nu wel terug naar de keeper trouwens, Pasveer. Woont in Enschede overigens. Er staan een paar tukkers op het veld, niet heel veel. Brama, aan de andere kant is bijvoorbeeld weer geboren in Almelo. Zo zijn er wel aardige kruisverbanden. Dit is bezit voor Overtoom. Die probeert om langs Brama te komen. De paas geeft dan de linkerkant van het veld. Everton, dat ziet er aardig uit. Plet en Armiteres voor het doel. Everton gaat schieten en een afzwaaier van meters over het doel. Dat klonk spannender dan het eigenlijk was. Want je voelde aan alles dat de Braziliaan wilde gaan schieten. Veel keuze had hij ook niet en deed het vanaf de rand van het stadsopgebied... een metertje of 2-3 over het doel van Michailov. Of 0-0 in Almelo, dan 4 minuten. de RKC, Henk Kok. 3 minuten gespeeld, de bal is in de middenveld en dan kan Snow aan de rechterkant van het veld... die kan die aanvallen overnemen. Speel hem dan even uh, terug naar zijn middenveld... en dan even in de breedte naar de centrale verdediger Martina. En de vraag van Peppen om de bal aan de linkerkant... die heeft de nodige ruimte even voor zich... Uh, gaat op Janmaat af. Die paas is uh, niet zuiver, Janma zit er al even aan... en slip de bal onder de voet van... Uh, Vertedigen door, door van, van Heerenveen en dan gaat Casteljong uh, schieten. Maar Casteljong ziet zijn schot gekeerd door van den Bussen. 0-0 nog in Heerenveen. C Roda, Frank Vielheid. Bal opnieuw over de zeilen. Eigenlijk gaan we gewoon verder waar ik net gebleven was. Alleen zijn we nu een paar minuten opgeschoven. Vier minuten officiële speeltijd. En Jonker wilde wel gaan ingooien, maar moet dat dan uiteindelijk over gaan laten aan uh, Ramzi... Die mee naar voren is gekomen. En die doet dat op z'n dooie gemakje. Een meter of twee van de cornervlag af. In gooien richting Donald. Terug naar Ramzi. Terug naar Donald. Even kort die combinatie. En dan staat Donald bij dat laatste tikje buitenspel. Dat, dat ziet er wel heel erg knullig uit. Sanders daarop geattendeerd door zijn assistent scheidsrechter. Dus mag Wil de vrije trap gaan nemen. Moet daarvoor eigenlijk een paar meter naar achter ook van Sanders. Dat is ook wel logisch. Want dat gebeurde ongeveer vijf meter van de achterlijn. En hij staat nu ongeveer vijftien meter verderop. En dus laat hij de bal nu liggen voor Babel. En zijn we dus helemaal niks opgeschoten. Zitten we nog steeds in dat hoekje na 4 minuten. 0-0 bij NEC Roda. 1-1 hey, nee, bij de graafschap PSV. Laat PSV al wat meer zien, Richard? Nee, zeker niet. Het is de Graafschop dat nu weer het balbezit heeft op de helft van PSV. Nu balverlies aan de kant van de thuisploeg met El Asnoi. Overname nu van PSV. In de middencirkel is het Wijnaldum. Die speelt Labiat Vrij Labiat met wat ruimte. Steekt de bal dan weer door naar Matavs. Het schot van Mattafs. Oei! En daar zit de linkervoet van de Winter nog maar net tussen. En in tweede instantie nogmaals het schot van Labiat. Eerste mogelijkheid van PSV in de tweede helft. En een goede kans hoor voor Labiat. De Winter ging al naar de hoek, maar met zijn been aan de aan de andere kant kon hij nog net het schot van Labiat verijdelen. Corner krijgen we wel voor de ploeg uit Eindhoven. Dat dus teleurstellend op de Vijverberg hier in Doetinchem op 1-1 staat. Corner vanaf de rechterkant getrapt door Labiat. De koppers van achteruit zijn meegekomen. Het is Wormgoor, de centrale verdediger. Die de bal weghaalt, nog altijd in het strafschopgebied. Gaat de bal toch weer naar de zijkant. Labiat, dat is handig. Zoeken naar de ruimte. Daar is Engelaar, die zich ook met het spel nu bemoeit. Wijnaldum schuift de bal dan opnieuw breed naar Toyfone voor zijn rechterkant de voet, voorzet, gaat hoog richting uh, Mattafs. Matafs legt hem dan weer terug op Labiat. En dan is het eindelijk weg voor de Graafschap aan de linkerkant. Misschien nu in de counter met Schrekkovic. En via Marcelo gaat de bal dan over de zijlijn. Vijf en een halve minuut zijn we bezig. Het is een leuke tweede helft, tenminste de beginfase. Met opnieuw kansen over en weer. Wie heeft het meeste laten zien in de Almelo, Bas? Nou ja, Herikles denk ik heeft wat meer de bal. Maar dat heeft behalve twee afzwaai's van Everton ook nog niet echt opgeleverd. Twente is aanvallend helemaal nog niet in het hoofdstuk voorgekomen. Daar komt Herekles weer. Duarte. Ja, yeah! Paasje eigenlijk net aan Plet voorbij. Balletje net te hard. Plet steekt nog wel zijn hand op. Onder druk nog van Wisselhof, die daar voor Twente wel bij stond. Om maar aan te geven aan de verzender van de Paas dat het idee goed was, maar de uitvoering wat minder. Bal dus weer voor Twente via Michailov, de keeper. Zeven minuten op de klok. 0-0 stand. En Michailov, die volgens mij een hanekam laat groeien. Ik weet niet of er bijna een carnaval is, maar. Het haar aan de zijkanten van het hoofd wordt steeds beter geschoren en de brede band midden op het hoofd steeds minder. Het ziet er merkwaardig uit, maar misschien wil hij terug in de tijd. Dat kan maar zo. Zijn uittrap komt in ieder geval goed op het hoofd van Ver. Die komt door en daar staat ineens Luc de Jong vrij voor de keeper. En die schiet maar net naast. Nou moet je daarbij zeggen dat de hoek moeilijk was. Maar zo snel kan het de andere kant op het dus ook gaan. Eén goede trap van de keeper. Eén keer goed doorkoppen van Ver, Die natuurlijk zijn lengte naar het middenveld goed kan benutten. Meteen in de loop van de Luc de Jong. Maar de bal nogmaals uit de moeilijke hoek. Want hij staat alles behalve recht voor het doel. Een meter of twee, drie naast. Eerste serieuze kans voor Twente in Almelo. Heeft al wat laten zien Henkok. Nou, ik vind dat ze niet onder voetballen, maar kansen hebben ze nog niet gehad Heerenveen heeft misschien nu een uh, kansje. De, ja, de, wat even gedacht aan een uh, voordeel de binnen het 16 meter gebied voor Heerenveen, maar de uh, Kuipers heeft uh, gewoon gefloten voor een vrije schop. Een vrije schop een meter of drie, vier, buiten het 16 meter gebied. Die moet straks uiteraard worden genomen. RKC is aan een muurtje aan het bouwen. Wie zal die vrije schop gaan nemen? Elm staat bij de bal. Staat, het judici staat er. Eens even kijken wat dat gaat opleveren voor, voor Heerenveen. spelervatting dus. Ik denk dat Elm die vrije schop gaat nemen. Of zal die toch worden genomen door de Die Wordt die vrije schop genomen en glijdt een beetje onderuit. En Die bal komt gewoon in de handen van Doeman Zoet van RKC. We hebben gespeeld een achttal en Heerenveen is de meest gevaarlijke ploeg, maar de kans op een doelpunt is er nog niet geweest. De Graafschap gelooft nog steeds in dat er mogelijkheden zijn, Richard? Ja, de Graafschap speelt in deze wedstrijd. Zeker als ik de eerste zeven minuten van de tweede helft bekijk. Gewoon voor de winst hier op de Vijverberg. En waarom ook niet, want PSV slaapt tot nu toe. Nu een aanval over de linkerkant met Merten. Schuift de bal dan een metertje of twee, drie naast het doel van de winter. Dat was dan toch weer een mogelijkheid voor PSV. Het is een, een leuke wedstrijd om naar te kijken. PSV speelt niet goed, dat heb ik al gezegd. Maar het is leuk omdat er toch veel kansen zijn in deze wedstrijd. Van beide kanten, zeker van de kant van de Graafschap, is het opportun met veel lange ballen. En PSV slaagt er ook niet echt in om fatsoenlijk combinatiespel te spelen. Het positiespel in dit duel is onder de maat. Maar dat heeft ook weer te maken met het feit dat de graafschap goed in de duel zit. En er bovenop zit in deze wedstrijd tot nu toe. 1-1 na acht minuten in de tweede helft. NEC Roda, Frank Wielheid. 9 minuten in de eerste helft. Ook nog 0-0. Wielaert gaat uh, breed in de richting van Biemans. Biemans dan met de lange bal naar voren. Maar op wie eigenlijk? Daar is er eigenlijk alleen maar van Eijden. En Malki is wel een beetje in de buurt. Maar die moet eerst nog een medetje of 6-7 overbruggen. Daar doet hij te lang over. Dus NEC nu in de aanval. Over links met uh, Fadorts daar. Die richting de cornervlag gaat. Maar die bal niet kan binnenhouden. En Biemans helpt hem dan. We gaan eerst even naar Doetinchem. Richard. 1-2 is het geworden voor PSV. En het is Wijnaldum die het doelpunt maakt voor de ploeg van Fred Rutte. Acht minuten gespeeld in de tweede helft. De aanval wordt opgezet aan de rechterkant. Eigenlijk door Wijnaldum zelf die zich knap vrij speelt. Dan is het een foutje van Ted van der Pavert. Die probeert met een sliding om de bal weg te werken. Gewoon voor de voeten van Wijnaldum. Die kan recht doorgaan en schiet de bal keihard in de lange hoek. Geen kans voor de winter en PSV in Doetinchem op 1-2. Jij was bezig Frank. Ja, ik was gebleven bij een corner weggegeven door Biemans. En uiteindelijk leverde dat een schot op van Koolwijk. Waar het publiek smalend tot groot plezier over is. Van Koolwijk. Oeh bij Riet. Maar die bal gaat over de zijlijn. Dat zegt eigenlijk al uh, wel genoeg. Het was het eerste, je zou willen zeggen, serieuze schot in deze wedstrijd. Gepoogd in de richting van het doel te krijgen. Maar dat mislukte dus schromelijk. En NEC blijft voorlopig nog even een aanval tegen Roda. In de eerste 10 minuten nog met een 0-0 stand zonder kansen. Kedaarkleist, het was Tiegel. Even een uitbraakje van de ploeg uit Almelo. Wat gejuicht van de fans. Het is 0-0 na 11 minuten. Maar het duurde eigenlijk allemaal net te lang de aanval aan de linkerkant. Aan de rechterzijde was Breukers de rechtsback helemaal meegelopen. Maar niemand had het gezien. Hij was met de armen aan het zwaaien. Maar de bal kwam er nooit. Terwijl hij direct in het strafgebied van Twente stond. Daar had een kans kunnen ontstaan als de ploeg uit Almelo dat wat beter had uitgevoerd. Van der Linden heeft de bal. Gaat lopen vanaf de linkerkant. De achtervolging is ingezet door Luc de Jong. Van der Linden levert de bal dan zomaar in bij Twente. Via Rosales, via en uiteindelijk en Douglas van de pluridensche dan gaan opbouwen. Zo even dus de mogelijkheid gezien voor Luc de Jong... weggestuurd via het hoofd van Ver. Dat was de enige serieuze kans. Heracles was gezegd een paar schoten voor de boeg. Met name Everton die een paar keer al op het doel vuren van Michailov... maar allemaal nog zonder succes. Het is 0-0 in Almelo. De bruidsjurken, de ringen, een taart...